Op de Dam in Amsterdam zijn honderden mensen samengekomen voor een abortusdemonstratie. Met deze baas in eigen buik demonstratie willen ze steun betuigen aan de voorstanders van abortus in Amerika. Daar lekte deze week een document uit waaruit blijkt dat het federale recht op abortus mogelijk wordt afgeschaft. Als dat gebeurt betekent het dat je niet meer overal toegang hebt tot een veilige abortus. Bij de demonstratie sprak ook voormalig PvdA-leider Liliane Ploemen. Doe iets, blijf niet stil. She decides, your body Her choice. My body, My choice! Toen Ploemen minister van ontwikkelingssamenwerking was, richtte ze een speciaal fonds op om geld op te halen voor abortusorganisaties over de hele wereld. En het Songfestival gaat bijna van start. Vorig jaar vond het grote Liedjesfestijn plaats in Rotterdam. Dat kost een hoop geld, meer dan 22 miljoen euro. En dat is het dan dubbel en dwars waard, zeggen ze. Want het publiek dat voor de buis zit... ziet dan hoe geweldig de stad is en denkt misschien na over een tripje. Alleen merkt de verslaggever Joris van Poppel... dat niet alle toeristen om die reden naar Rotterdam komen. Last year there was a very big event here. Do you know which event? Uh, Eurovision... Maybe. Oh, ja. Yeah. Eurovision Song Contest. So. Did you see it? Did you watch it? No. <laughs> I'm sorry. No. <laughs> Many tourists come here because last year there was the Eurovision Song Contest. Was in Rotterdam. Was that a reason for you to come here? No. To be honest, I didn't know. Ja, maar volgens verschillende onderzoekers is het imago van Rotterdam zeker verbeterd.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 En ondanks dat je heel veel dingen hebt hoor, op die moment waar je je zorgen over kunt maken... maakt deze plaatje toch weer een beetje gelukkig als je hem hoort. De dus zin uit de jaren tachtig. Cindy Lauper and Girls Just Wanna Have Fun. Zo dadelijk gaan we weer naar het voetbal, naar Jan van der Leden. Het einde van de eerste helft, dat is in zicht tegen HBOK. Baby, when I met you there was peace I know. I set up to get you with a fine tooth.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 The Kenny Rogers en Dolly Parton en uh, Islands in the Stream we gaan weer naar het schakelen, naar Jan van der Leden want uh, ja, we zijn natuurlijk heel benieuwd of het uh, goed gaat met uh, onze jongens van S.V. Zandvoorts tegen de nummer 1 H.B.O.K hoe is het daar, hoe is je humeur uh, Jan? Hij heeft, heeft Albert het nog niet gezegd maar Nee, humeur... helemaal, ik kan ook niks uh, aan Sorry. hem zien ja. Hij is heel slecht Het is? Heel slecht mijn humeur Heel slecht? Ja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 Dat is echt een zuiverbaal bestanden, dat ik niet heb gegeven, dat is gegeven. Het begreste heeft gewoon vlaggen, wat hij wilde, maar de schijfteregden bedacht het dan nog. Dat is heel jammer. De kopjes gaan een beetje hangen. Ah, bijna, bijna, bijna, eh, drie, maar er ja. Even later werd het gewoon een mooie call, met 3-0 uh, voor de uh, ABLK. Jeetje, maar eh... Uh, ja. want we zijn, echt, we zijn echt, niet slechter, Alleen,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 Nee, uh, ja, nee, ik had hem niet verwacht eigenlijk. Uh, ik denk, nou, we gaan Jan weer even bellen. In ieder ja. geval, uh, goed. Uh, ik had hem graag wat anders willen vertellen. Ja, nou ja. ja. En Albert-Jan, die, die, die liet ook uh, niks uh, blijken aan, uh, aan mij, nee. Albert-Jan. Nee, nee. Uh, ik nee ik... Dus ik dacht, ja, misschien heeft hij wel heel goed nieuws. <laughs> nee, nee dus. 3-0 op dit moment ja. uh, achter. SV's uh, uh, antwoord worden ze uh, wel nog een beetje aangemoedigd... door de mensen die er zijn. Een uh, goede redding van mijn Ah, uh, jawel. Ik zei net dat er niet veel publiek was, maar... als ik dan de lang, uh, lange zijde kijk... Zat, iedereen zat lekker in het zonnetje. Oké, okay, oké, okay, ja. Hebben ze allemaal op de radio gehoord natuurlijk... dat, uh, dat jij zei dat er niet veel uh, publiek was. Dus uh, ja, nou, het snel ja. naar Duitsersveld. En gelijk ja, hebben ze. We ze staan heerlijk in het zonnetje, dus wat dat betreft... Uh,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 Shhh mm -hmm.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 Baby, I might, I might just give you a fight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 ...op het plein bij de Blauwe Tram. En uh, haal de stempelkaart en doe mee. De Blauwe Tram in de ochtend bibliotheek Zandvoort is dus in de middag. De Zandstroom, Juttershart en Ruilwinkel van Sinkel zullen de revuur passeren. Het grote glimlachroute slotfeest dat van 4 tot 6 uur is aan de louis david plein de Blauwe Tram. En het wordt geopend door de burgemeester David Molenburg...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 En de zang is ook van Helen Botsma. Dat lied wordt live gespeeld door de makers van het lied. En wij gaan 20 mei natuurlijk allemaal meezingen... met die leuke single die daarvoor uitgebracht en gemaakt is. En die heet inderdaad, komt ja aan, samen in Zandvoort. Hier op de grens van water en land...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 bent geboren of op een dag zomaar gestraald. Jonger of ouder, schouder aan schouder, en altijd een hand voor. Een...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 Zo zijn de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 We zijn heel goed de kleemt uitgekomen. Kijk! We begonnen heel aanvallen. Echter uh, was het wel zo, dat... Uh, zojuist, dus na 7 minuten spelen... scoren ze wel uh, 0-4. Hmm. En dat is echt tegen de verhouding van, die, van het begin van de 2 We hebben geen wissels gehad, we spelen goed aanvallend. Die, die gasten zijn helemaal niet, uh, niet neergeslagen. Ja, hij moet er dan wel in. En uh, ABOK is met dat dus gewoon net even effectief ik moet ook eerlijk zeggen, dit is wel een goede ploeg. hoor. Die zijn net een verspeller, ze hebben mega ze gelopen, allemaal op dezelfde snelheid, jongens, gelopen en... zie je toch wel een klein verschil dat wij... Uh... Hier is het kort gaan. Ja, oké. Okay, ja. En, uh, en uh, waar, uh, waar ligt uh, dat, uh, dat verschil dan aan? Uh, hebben ze veel meer uh, geld of mogelijkheden bij, uh, bij die club? Nou, ja, dat is sowieso waar, want... Uh... <coughs> Een jongen op Koolstaan, die was uh, 25 jaar geleden, was hier de derde type bij uh, Groningen. Oké, okay, oké, okay, ja. Uh, die, die, die gaat niet voor, uh, voor een biertje voetballen. dat is geloof ik niet. Nee, nee, nee. Of voor een uh, wedstrijdbal uh, om in uh, uh, de afloop even een biertje te halen. Dat, uh, <laughs> dat wordt hem ook niet, hè? Toevallig zag ik hier ook uh, iemand lopen bij, uh, die van HBOK heeft. Dus, uh, die was een paar jaar geleden, was die uh, volger bij uh, Lauwit.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 Nou ja, we hebben nog wel een, een hele tijd te ja. spelen in de tweede helft, mannen. Dus uh, je weet het maar nooit, hè? Nee, nou ja. Overwinning zit er niet meer in. Nee, nee dat, dat vrees ik ook. Maar goed, we kunnen misschien nog wel een beetje in de buurt komen, Jan. Als ik juist hoor dat we goed de kleedkamer uitgekomen zijn... dan zou het, zou het toch wel mogelijk uh, moeten zijn om uh, toch nog eventjes... Uh, in ieder geval één doelpunt te scoren. Laten we ja, het zo nou, zeggen. We, we hebben nu een uh, lichtbliesje mee... Dus, uh,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 If my dreams get real bizarre Cause I saved a few and I keep them in a jar I like to make myself believe In this planet niet meer gehoord op de radio. Nou, blij dat we hem hebben kunnen draaien, ja. We hebben er zelf ook van genoten van de zingen van Old City en de Fireflies. Zometeen het derde uur weer van Zandvoort op zaterdag.